Hallo, goeiemorgen. Ah, Sam. staan. Hoi, San. Lief. dank no, u. Mannen, een lekker bakje troost. Oh, mijn je bent zo goed gezind vandaag. Mm -hmm. Ja, ik heb gisteren de sensatie van mijn leven meegemaakt, hè. Ah, ja. Allee, vertel. Jawel, uh, Paul, die kwam mij gisteren... Hoofdinspecteur oh. oh, van deun. Er ligt een lijk op een veld in de Klutstraat. Een lijk? Waar zegt u? De Klutstraat, in Beersel. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Oké, okay, meneer, ik neem even pen en papier om wat details te noteren, hè. Hier, speaker. Mag ik eerst even uw gegevens? Ja, hij is weg. Dat zou wel, wel plezant, hè? Ja, negeren kunnen we dat niet, hè. Ja. Mm -hmm. Eerst. Wat doen? Halfweg de Klutstraat is er een groot stuk land. Daar ligt hij. Meneer, blijf even aan de lijn. Nu niet neerleggen, alsjeblieft. maar. Mm -hmm. Laat nagaan welk nummer ons gebeld heeft. Ik breng de flik op de hoogte. Ja, oké. Okay. Ik weet niet of we dit echt serieus moeten nemen, directeur... ...maar het zou misschien toch goed zijn om eens een kijkje te gaan nemen. Mm -hmm. Doe dat. En laat een lijkenhond ontkomen. Oh, bedankt, directeur. Ja, niks te zien. Dat was te verwachten. Een grappenmakerij, gelijk bedachten. Apropos, die twee oproepen, hè, die werden gedaan met een publieke telefoon aan het station van Halle. Ja, zo slim is hij toch. Mm Hé, -hmm. hey Rudy! Romain! Wacht eens, zeg. Uh, Bruno De Lijkenmond geeft wel een signaal. Kijk. Ah, oh, daar zit iets. Ja. Directeur, kunnen wij een kleine ploeg van het DVI inzetten om zelf te doen? naar uit als ze iets hebben. Kom. Het is open. Ja. Iets gevonden, Wilfried? Inderdaad, Romein, maar ik denk niet dat je er zult kunnen omlachen. Een hond, godverdomme. Oh nee. Dat is het kadaver van een hond. Oh nee. Ja, Van Deun. Hoofdinspecteur Van excuseert uh, Excuseer, nee, maar ik heb mij vergist. Wat? Het lijk lag niet in de Klutstraat, maar in de klutsweg. Dat is daar vlakbij. Wat zeg je, mozwaar? Wie zit gij? Waar zit je, lafwaar? Weer dezelfde? Ja, hij heeft zich zo gezegd van straat vergist. Het lijkt ligt niet in de klutsstraat, hier dus, maar, maar op de klutsweg iets verderop. Maar hoe kent hij zo op mijn met een gsm-nummer? Oké, okay, Dams, de koning, ga al een kijkje nemen in de klutsweg. Ja. Ik vraag aan het CTU dat ze mijn gsm aftappen. Oké. Okay. Nou, oh, hé. Hey. Kom maar. En? Drie keer niks zeker. Nou, niet helemaal, erom, hè. Eh, er is geen maar we hebben bijna onmiddellijk bloedsporen gevonden in het dorgras op het terrein. De mensen van het labo zijn bezig en eh, ze hebben één kogelhuls gevonden. Moord? Ja, dat is best mogelijk. Ze hebben nogal wat vezels van kleding gevonden in het gras. Het ziet er naar uit dat iemand eerst op straat waarschijnlijk uit een auto werd geduwd en naar hier werd gesleept dat hij of zij hier werd neergeschoten... en tenslotte terug naar de auto gesleept. Maar ja, dat zal verder sporenonderzoek moeten uitwijzen. Ja, dus dat lijken ze hier niet blijven liggen. Mm -hmm. Wat bazelt die geheimzinnige bellen dan? Oh, hij heeft misschien niet alles gezien, hè? Mm -hmm. Misschien heeft hij enkel de moord gezien... En... en is hij dan gaan lopen? We hebben dus geen stoffelijk overschot. En er is ook in allen en omgeving niemand als vermist opgegeven. ja. Ja, dan kunnen we voorlopig niks anders doen dan de resultaten van het sporenonderzoek afwachten. Vooral de bloedanalyse. Uh, vraag bij de cel vermiste personen alle recente verdwijningen op, over heel het land. Ja, oké. Okay. Ondertussen word ik wel gestalkt, de directeur. Ik ben zeker dat die beller meer weet, maar we moeten hem kunnen pakken. En wat stelt u dan voor? En wel, die telefoontjes naar mijn GSM kwamen vanuit een publieke telefooncel aan het station. Kunnen we die niet enkele dagen door een team in de gaten laten houden? Ja, uh, kijk, ik stel voor dat je dat binnen je eigen team organiseert, Van Deun. Bon, dan doen we het zo. Sam, jij behandelt de lopende zaken. Mm -hmm. Rudy, jij houdt samen met mij die publieke telefoon in de gaten. Ja. Na drie uur zitten we hier al rond hè. En er heeft nog niemand de publieke telefoon gebruikt. Niemand. Ja, wat zou je nu willen? Het is het GSM tijd per hè. Hier staan wij hier al. Omdat wilde jij hier blijven zitten? Het is noods 24 uur. Zeg, Ron, kan uh, jij dat een Martjen uitleggen? Als jij het aan mijn vrouw uitlegt en dan u een keer op met uw gezeur, zeg. Hé. Hey. Er is een gast die de publiek telefoon gaat gebruiken. Hij draait de nummer. Nope. Van Deun? Hoofdinspecteur Van Deun. Heeft u de moordenaar al te pakken? Dat is wel dringend, hè. Doe een job niet, jongen. Niemand van de politie, trouwens. Meneer, eh, inspecteur Dams van de federale gerechtelijke politie... ...wilt u meekomen, alsjeblieft? Wat? Oh, admin, weg, jongen. Oh. Oh. Oh. Oh. Shit, hebben ze hem kwijt. Jij zat hem kwijt, ja. ja hij was zo'n 25. Eh, donker haar, groot, sterk gebouwd. Hij vroeg of we de moordenaar al hadden. Ja, waarschijnlijk heeft hij een moord zien plegen... ...zoals dat al dacht hij, Rudy. Ja, maar op wie, hè? Ja, goed, laat een robotfoto maken. Dans berekenen op uw visueel geheugen. Ja, ik, ik zal mijn best doen. maar, is er iets? Het is niet schuldig, slaap maar. Mm -hmm. Het is niet waar. Die handen boven nu op. Kan meneer Van den Kan. Ik wil gewoon een envelop in uw briefbus steken. Tek de muur. En u nu niet, makker. Mijn pistool is gelaten, hè? Schat! Wel, dames en de koning. Naam? Zeg vriend hoe ik vraag uw naam. Maar je hebt toch mijn identiteitskaart? Waarom moet ik het dan nog eens zeggen? Greg van Hoven. Greg van Hoven, dat is al beter. Dus jij zijt het die mij al dagenlang stalkt? Stalkt? Ik heb u alleen enkele keren opgebeld. Ja, en u staat s'nachts ook aan mijn voordeur om een brief in de bus te steken... en om mijn vrouw de stuipen op het lijf te jagen. Sorry. In die brief staat, hoofdinspecteur van Deun... nogmaals, je moet de moordenaars pakken en rap. Waarom is dat voor u zo belangrijk? Omdat... Ja, omdat er gerechtigheid moet zijn, vind ik. Er is een mens doodgeschoten. Ah ja? En wat heb jij dan precies gezien? Nou, er stopte een wagen langs de klutsweg. Je zei toch zeker dat de kluts weg was, hè? Want als je mij voor het eerst belde, was het de klutsstraat. Ik heb mij vergist. Dat heb ik toch al gezegd? Je hebt daar een, een kluts weg en een klutsstraat. Het was aan zo'n veld, met veel onkruid. Twee mannen stapten uit. Ze sleurden een andere man uit de wagen die aan handen en voeten vastgebonden was. Hij kon niet roepen, want hij had een prop in zijn mond. Dan sleurden ze hem het veld op. En een van die twee schoten hem. Ik gaf hem een nekschot. Wanneer was dat? Maandagnacht, om een uur of twaalf. En wat is er daarna gebeurd? Dat weet ik niet. Ja, hoe? Oh. Zijn er we dan weggelopen of, of wat? Ja, ja, ik ben op mijn motto gesprongen en ik was weg. Kent je het slachtoffer? Of, of de daders misschien? Nee. Was dat jij daar dan op dat uur te zoeken? Maar, dat weet ik niet. Jij weet blijkbaar helemaal niets, gij. Hoe komt dat, hè? Omdat je het zelf gedaan hebt misschien? Nee! Nee, dat is niet waar. Zeg, We zullen graag eens met uw familie en vrienden praten. Kan dat? Ik heb alleen nog mijn broer en mijn zus, Anja en Tom. Maar die studeren alle twee in het buitenland. Ik, ik betaal dat. Zij leren goed, ik niet. En uw ouders? Die zijn overleden. Wij zijn wees. En mijn andere familie... Ja, ik ken die mensen eigenlijk niet. Heb je ringen? Nee. Daarvoor werk ik te hard. Vriend, mijn geduld raakt op, hè? Nog eens. Waarom wacht jij maandag om middernacht... In de plutsweg. Oké. Nou, wacht je. Ja, ja, wat is het? Ja, ik heb al eens een background check gedaan. Uh, Greg van Hoven woont in de Molenstraat in Huizingen en hij werkt voor Robert van Kutsen. Dat is mijn aannemer in Beersel. Misschien kunnen we eerst eens met die, uh, meneer van Kutsen gaan babbelen hè? dat zal ons veel tijd besparen, denk ik. Goed idee. Wat een oude fabriek. We zitten meer precies in de 19e eeuw of zo. Een ja, heel veel Sam. 1930, kijk, daar staat in de gevel gebeiteld. Maar ja, ja. er is hier wel ruimte zat, zeg. Ja. Meneer, mevrouw, u zoekt. Dag meneer, ik ben hoofdinspecteur van Deun van de Federale Gerechtelijke Politie. Dit is mijn collega inspecteur de Koning. Goedemorgen. Goedemorgen, uh, Robert van Kutsen. Ik ben de patroon hier. Ah, dat komt goed uit, meneer van Kutsen. We zochten u eigenlijk. Oei. Je, uh, we wilden u een paar vragen stellen over een van uw werknemers. Greg van Hoven? Ah, Greg, ja. Hmm? Weet u wat hij is? Ah, u niet? Nee. Hij is al sinds dinsdagmorgen niet meer op het werk verschenen En dan nou, geen teken van leven gegeven. Hè? Hij beantwoordt mijn telefoons niet. Hij stuurt geen ziekenattest, uh, niks. Tja, ze moeten een beetje afwezig zijn, dat is een probleem. Hmm. Is dat erg voor bedrijf als er zo iemand uitvalt? Absoluut. En zeker omdat er nu nog iemand weggevallen is. Erik Huig, mijn ploegbaas, die heeft ook geen teken van leven meer. Huh? Ja, ik kan die mensen niet op 1, 2, 3 vervangen. Dus uh, zo voortgaan zitten binnenkort in de moeilijkheden. En uh, die ploegbaas, meneer Huig, sinds wanneer mist u die? Uh, ja, ook sinds dinsdagmorgen. En uh, hoe zou u Greg van Hovel beschrijven? Wat voor iemand is hij? Zei... Ah, Greg? Uh, Goeie jongen, harde werker. Hij werkt voor mij als grondwerker. Funderingen, kelders, afwatering, waterputten... dat is zowat zijn branche. Ah ja, gewoon een gast die blind kunt vertrouwen. Maar is er eens blind? Meneer Van Kutsem... Greg van Over beweert dat hij maandagnacht getuige is geweest van een moord. Hmm. Maar zijn verklaringen zijn zo tegenstrijdig dat wij hem aangehouden hebben. Voilà. Verdenkt u hem? Misschien. Is u soms iets opgevallen in zijn gedrag... Wat hij bijvoorbeeld ruzie met een collega of zo... Nee, enfin, ik heb toch uh, niks speciaals gemerkt. Mm -hmm. Zou u er bezwaar tegen hebben dat wij uw gebouwen en het terrein doorzoeken? De geringste aanwijzing kan ons helpen. We komen met een huiszoekingsbevel uiteraard. Mm. Heb oh ja, maar geen bezwaar, nee, natuurlijk niet. Doe maar, uh, maar... Smeer uw beentjes, maar iemand is hier groot, hè. Mm. Oké, okay, dan mag u ons morgen verwachten. Prima. Ja, als u mij nu wil, verontschuldigen het werk wacht. Ja, nog, nog één vraagje. Mm -hmm. uh, waar was u? Maandag rond middernacht. <laughs> dat is een goeie grap, inspecteur. Maar goed, zwart. Uh, ik was thuis. Mm -hmm. Mijn vrouw en mijn vier kinderen kunnen dat bevestigen. Dat is hier inderdaad enorm, zeg. Man, dan, ik voel mijn benen niet meer. Ja, veel gaan we niet meer wijzer worden. Het kolde de day. Okay. Wacht eens voor mij. Hier is een put gegraven. Kijk, hier. Twee, drie vierkante meter losse aarde en... Ah ja. Oh, Mooi je, hier, hier staan ons palen. Meneer Van Kutsem. Uh, hoofdinspecteur van Deun hier. Kunt u even langskomen? Ja, helemaal aan de andere kant van het terrein. Heren, mevrouw, ja, kan ik helpen? Er uh, is hier een put gegraven. Zegt u dat iets? Nee, helemaal niet. Maar ja, ik kom hier ook bijna nooit. Hè. Openleggen? Ja, doe maar. Ik, ik denk dat ik op een lichaam zit. Oh, jongens, wat een stank, zeg. Uh, hier, daar zit een pistool bij. Ja, voorzichtig, hè Rudy. Oh, oh. Ik is weg, mannen. Wat is dit? Dat is Erik Huig, mijn ploegbaas. Dus, als ik het goed heb, dan ziet het er als volgt uit: Het stoffelijk overschot is van Erik Huig, ploegbaas bij aannemer van Kutsum. En op het lichaam werden vingerafdrukken en haren gevonden van Greg van Hoven. Zijn vingerafdrukken staan ook op het moordwapen en op de spade waarmee Huig werd begraven. Mm -hmm. En op het lichaam en het moordwapen zijn ook vingerafdrukken van een andere persoon gevonden. Een zekere Rudy Venneman. En die heeft lang vastgezeten voor een reeks inbraak en overvallen. En tegenwoordig baat hij een louche café uit in ander licht. Maar blijkbaar is hij van de aardbodem verdwenen. Zeg eens Saint? Ja, Natuurlijk. We gaan ervan uit dat Van Hoven en Veneman Rick Huig vermoord hebben. En Van Hoven heeft ons met zijn telefoontjes willen misleiden. Wat is het motief? Bekennen we niet. Van Hoven wou niet praten. We zullen hem opnieuw verhoren. En wat we hem nu onder de neus kunnen wrijven, zal hij wel doorslaan. Hij kan niet ontkennen. De fysieke bewijzen zijn sprekend. Ja, dat de moord aan de kluts gebeurde, moeten we natuurlijk nog aantonen. Maar uh, waarschijnlijk zitten er op de kleren van het slachtoffer voldoende aanwijzingen. Het labo is ermee bezig. Oké. Okay. Ik vraag de onderzoeksrechter om de aanhouding van Van Over te verlengen. Hopelijk wordt uh, Veneman ook snel gevat. Goed gedaan, collega's. Kom, aan het werk. Je hangt Van Over. Er zijn fysieke bewijzen in overvloed. Gij en uw compaan Rudy Veneman hebben Erik Huig vermoord. Dat is niet waar. Ik ben er zeker van. Ik zou alleen graag weten waarom. Hè? Waarom? Geld? Ruzie? Ja, ja. Blijf maar zwijgen. Maar je krijgt die voor levenslang, hè, vriend? Veneman. Veneman heeft die moord gepleegd. Samen met een andere, maar die ken ik niet. Maar meneer Van Kutsum is een opdrachtgever. Hoe weet je dat? Ik heb dat gehoord. Ik kwam vorige vrijdag van de werf. Ik moest die kamionet nog binnenbrengen. Iedereen was al weg, maar ik wou eens gaan aankloppen bij Van Kutsum. Er was een vacature voor kramenstuurder. Ik, ik zou dat graag gedaan hebben. En je bent naar zijn bureau gegaan? Ja. Helemaal aan de achterkant van dat groot magazijn. Er brandde nog licht. Dus ik liep de gang door. De deur van Van Kutsum zijn bureau stond op een kier. Hij praatte met iemand met Veneman, maar dat wist ik toen nog niet. Ik hoorde van Kutsom alleen zeggen... ik geef u nu 10.000 euro. En als je van kant gemaakt hebt... nog eens 10.000. De anderen antwoorden dat het waarschijnlijk maandag zou gebeuren. Hij kende een goed plekje. Een terrein langs de Klutsweg in Beersel. Daarna ben ik zachtjes terug de gang uitgelopen. En? Ja, en ik heb mijn moto naar buiten geduwd... en ik heb gewacht tot die andere buiten reed. Ik ben hem gevolgd. Hij reed naar Anderlicht, naar een café... De boel. Ja, de boel. Ik ben daar vorig weekend nog eens gaan kijken. Uiteindelijk wist ik dat hij Rudy Venneman was. Waarom is het feitelijk niet onmiddellijk naar de politie gestapt? Ik vond dat zo... onwaarschijnlijk. Ik kon moeilijk geloven dat Van Kutsom zoiets zou doen. Dat was... een spelletje, dacht ik. Maar toch ben ik maandagavond naar de kluts weggereden. Ik heb mijn motto verborgen onder een gewas. Rond middernacht kwam er een auto aangereden... zonder verlichting... Hij stopte en twee mannen stapten uit. Venneman. Ja, ja, hij. En nog een andere die ik niet ken. Ze sleurden een derde man uit de wagen. Hij was aan handen en voeten vastgebonden. Hij probeerde te roepen, maar hij had een prop in zijn mond. Hm. Ze trokken hem dat terrein op en zetten hem op zijn knieën. Dan ben ik dichterbij gekomen. Ik wist niet wat ik zag. Een, een slachtoffer, dat was Erik Haag, mijn ploegbaas. Ik ben er direct op afgevlogen, maar ik was te laat... Veneman gaf Erik een nekschot. Ik heb hem dan vastgegrepen en hem zijn pistool afgepakt. En dan zijn ze alle twee weggelopen. En jij? Ik heb aan Erik zijn hals gevoeld, naar zijn ademhaling geluisterd. Maar... Ja, hij was dood. Ik ben naar huis gegaan en Sander Daags ben ik weggebleven van mijn werk. En dan zet je mij beginnen bellen zonder u bekend te maken? Ik was bang, meneer Van Deun, bang! Bang van Venneman, van Van Kutsem. Bang om naar de gevangenis te gaan. Ik ben een moordenaar. Ja, luister. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken, hè. Dans, de koning. Meekomen, En Oh, omdat je het zo schoon vraagt. Ja, We nu weer. Gelooft je hem? Oh, kan erin komen. We hebben wel nog altijd geen motief. Waarom zou Van Kutsem zijn ploegbaas willen vermoorden? Wel, we zullen meneer Van Kutsem direct eens met het verhaal confronteren. Mm -hmm. We zijn er. Als hier niet er nog is. Kinderbrand mm -hmm. nog licht ja. ja, dat is Van Kutsem zijn bureau. Kom, we gaan eens op het raam kloppen. Van mm -hmm. Kutsem zit aan zijn bureau, ja, maar... Eh, Sst, ...pistool op hem gericht houdt. Rustig blijven. Sam en ik gaan binnen via het magazijn. Rudy, jij houdt ze hier in de gaten aan het raam, oké? Okay. Oké. Okay. Nee, niet dan. Van mij krijg je geen bal meer. Je hebt het verknoeid. Voor de laatste keer, man. Ik wil mijn geld nu. Of ik schiet u ook op af? Ik er wel vanaf. Wie het snelste schiet, willen man? Kom, probeer eens. Hm? Ja, ja. Niet gemakkelijk, hè? Niemand in de ogen kijken en schieten. Hoe je hier? Rustig blijven naar Van Kutsen. Ik kom nu naar binnen en leg je water neer. Wat neer Van Kutsem, ik heb geen schijn van kans. Oh. Kom van Kutsen, geef me polsen. Oké. Okay. Deze hier is Freddy Venneman. Hij is dood. Van Kutsem. Ik arresteer u op verdenking van de moord op Erik Huig en voor de moord op Rudy Venneman. Oh, de laatste was een accident, hè, inspecteur? Hoofdinspecteur! Jij hebt dus de opdracht gegeven voor de moord op Erik Huig? Ja, ik heb een de moordenaar gezocht, ja. Ik ging af en toe pinten pakken in de boel, het café van Venneman. En ik vroeg hem of hij niemand kende, maar hij zei dat hij het zelf wel zou doen, samen met een helper. En wie was die helper? Wie was die een helper? Goed, ik zal het u zeggen. Zo'n knoeiers moeten toch geen compassie hebben. Een zekere Felix Verdoot. Knoeiers? Ja, knoeiers, ja. Hoe noemt je anders twee zogezegde killers... die zo stom zijn om zich op Peter eterdaad te laten betrappen... en dan maar weglopen? En hoe wist je dan? Veneman heeft mij gebeld. Hij zei dat ze het lijk hadden moeten laten liggen. Ik heb Erik begraven op mijn terrein. Ik heb er zelf gezien. Mm -hmm. En toen kwamen die vingerafdrukken van Greg op die spade. Dat was zijn spade waarschijnlijk, hè? ik had uit zijn camionet gehaald. En waarom moest Erik Haag dood? Ik knoei al jaren met bouwmateriaal, inspecteur. Minderwaardige mortel, de dunne funderingsplaten, recuperatiebaksteen. En Erik wist dat. Dat is geen probleem ik betaalde hem zwijgggeld. Een tijd geleden. Wil hij eens meer? Want anders dan zou hij mij verhalen. De rest weet je of kunt geraden zeker? Ja, ja meneer Van Kutsen, we hebben elkaar voorlopig niks meer te vertellen. Gegroet. Psst, niemand, maar dan ook niemand is die in Erik Haag als vermist konden opgeven. Sommige mensen kunnen toch eens aanleiden. Ja, maar ja. Nou ja, jongens, breek uw kop daar niet meer over. Hè? Rudy, kom aan, hè. Het is tijd om de knop om te draaien. Hmm. Ja, zeg maar, de sensatie van hun leven. Wat was dat dan? Ah, ja. Ja nee. Paul had mij uitgenodigd voor een duosprong met de parachute. En, en, en, en ik heb dat gedurfd. Hè? Oh, ik heb, dat maar moet echt, ik nooit durven. Echt, dat, Rudy, dat is een aanrader. Oh, dat is oh, echt oh, ja. zalig. Huh? Echt waar. Zeg, zo ze, mij nog wat van dat bibbergeld over? Want het is aan u om te trakteren. Het is <laughs> dus, gewoon wat moet hebben. Limonade.